Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Erik ten Hag is ontslagen als trainer van Manchester United... Snel naar collega Jeroen Gruuter van NOS Sport. Jeroen, is dit toch een verrassing? Niet echt. Um, dit zat er natuurlijk al heel lang aan te komen. En je zou kunnen zeggen, de kogel is nu door de kerk. Na een uh, weer teleurstellende uitslag afgelopen uh, weekend. 2-1 thuis verloren van West Ham United. De goal in de laatste minuut uh, van West Ham. Na een uh, penalty weggegeven door Matthijs de Ligt. Ja, het, het, het was een opeenstapeling van problemen. Slechte resultaten, noem het allemaal maar op. En dan uh, weet je dat het een keer gaat gebeuren. Het heeft eigenlijk nog heel lang geduurd. Het is voor hulpverleners in Noord-Gaza steeds gevaarlijker om medische hulp te blijven bieden. Ziekenhuizen zijn steeds vaker het doelwit van Israëlische aanvallen. Je hoort de directeur van Artsen zonder grenzen. Het is vier keer gevaarlijker om in Gaza te werken, als je puur naar de statistieken zou kijken, dan naar andere ernstige conflictgebieden elders in de wereld. En de mate van, van targeting op, op ziekenhuizen is daar een goed voorbeeld van. Het maakt het heel lastig om, om op te schalen en op de schaal aanwezig te zijn die eigenlijk noodzakelijk is. Israël zegt dat de ziekenhuizen Onder vuur nemen omdat er Hamas-strijders verstopt zitten. En het gaat slecht met Volkswagen. Het bedrijf wil in Duitsland zeker drie fabrieken sluiten en tienduizenden banen schrappen, zegt de ondernemingsraad van de autofabrikant. Correspondent Charlotte Wiers legt uit hoe dat kan. Volkswagen kampt er al langer mee dat ze eigenlijk relatief hoge kosten hebben om die auto's te maken. Um, en dat de afname dat er niet zo heel veel mensen de auto's kopen als ze zouden hopen. Uh, ze hebben bijvoorbeeld in China een grote afzetmarkt. En daar zitten ze ook met concurrentie van Chinese autofabrikanten die daar steeds meer verkopen. Ja, en um, het is ook elders goedkoper om auto's te produceren dan in Duitsland. Er zijn tien fabrieken van Volkswagen in Duitsland. Het idee is dat de productie van de auto's naar het buitenland verschuift.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 Op de Zandvoorts Radio. Dit was Steve Winwood en de Higher Love. Even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En leuk dat je erbij bent. We zijn er weer met Zandvoort op zaterdag. Inderdaad op een mooie, een mooie weerdag Richard. Goedemiddag. Ja wat is het weer mooi hè. Prachtig oh, hè. Echt uh, gisteren ook.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 Right side one, those right girls, goes girls on our side. side It had to, be it done. had to be done It's, it's a pity, pity, a pity man we, right cannot, we cannot, we cannot allow That trees and us on our We must, I must show them it now We don't need to lie We haven't, we haven't a doubt That we are in the, the done. right done. If you don't look out Let You'll suffer down their right? The heroes, the heroes return And the royalty and are dead. dead While the angels learn That the The OT in -game there. Be done, the stairs. The OT in the stairs. Right. The time right. soon comes right. when the crisis right. is war. The, the media so comes all all and all all the moses. Uh, uh, oh. oh. The oh. heroes right. return and a royalty at 10 miles the engine land. That the pain in the city engine land. the pain in the city engine land. That the heroes return and the royalty at 10 miles the engine land. That the pain The, city the pain side, the right of the the the pain of the pain the the in the right. The, in the right, the the right. The right. The right side of right of On our side, it had to be done. It's a pity a pity man died Right and then crusade, just round and round. And when, when we in the face, the world it will end. And then the pain, it quickly will end. And then the pain, it quickly will. This is the internet.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 Dat waar? Ja, je kunt het nergens mee vergelijken, natuurlijk, zo'n knal. Hè? Nee, nee, nee. Ik dacht meteen van het lijkt wel een oorlogsknal, zeg maar. Nou ja. Dus ja, voor al die mensen die hier nu even een veilige plek hebben gezocht. mensen uit de Oekraïne, ja, zal het ja. waarschijnlijk wel schrikkelijk geweest zijn. Kan me voorstellen, ja. Ja, vanmorgen om drie uur uh, vond er een explosie plaats bij een flatwoning aan de Lorenstraat in Zandvoort. Vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk.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 Oké, okay, ja, de dwarsliggers, die zijn altijd lastig, Richard. Ja, Toch? Herken je er iets heel van? Nou ja, er zijn voldoende dwarsliggers, zeg maar. Maar die hebben ook met het spoor te maken en die worden dan vervangen. Dankjewel voor de Maar dat je er wel eens tegen hoor. Ja, ik kom ze geregeld <laughs> tegen. Nou ja, in ieder geval, dankjewel voor de informatie. Ja, ook naar ja. te lezen op de ZFM-app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan. Hij is uh, gratis beschikbaar.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 Ah, zeker. Nou, leuk om even Ernst te spreken over de opening, Ben. Ja, nou, hij vindt het eigenlijk al te mooi weer, zegt hij net. Dus het blijft een beetje in de zon voor zijn moppenkom. Ah, ja, ja, ja, ja. Maar het zal de meest simpele vraag stellen. Ik weet het antwoord eigenlijk al. Ernst, ben je blij met dit ding? Ja, het is dat het geen televisie is. zag je een gigantische glimlach. Nou, hoe mooi kan je het hebben? De nieuwe renningsposten open. Het zonnetje schijnt. Um, trok het al een prachtig officieel gedeelte. En nu uh, ja, de open middag, waar uh, tot nu toe al best wel veel mensen een kijkje komen nemen in uh, wat ik vanaf nu kan zeggen, onze mooie nieuwe Hoe was het uh, vanmorgen met de opening? Ja, uh, super geslaagd. We uh, hadden uh, om twaalf uur een, een formeel deel. En waarbij uh, zowel leden, houtleden, maar ook de gemeente, het college burgemeester, uh, de bouwbedrijven die geholpen hebben allemaal aanwezig waren. En waarbij we om uh, even over twaalf.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 En dat is op de plek, als er nu iets gebeurt. Ja. En voor de alarmploeg, waar uh, onze alarmploeg uitdrukt. Dan gaat men naar de brandwekkers en komt hij hier naartoe. Ja, of waar het nodig is, hè. Ja, okay. is vaak direct naar een paviljoen, naar een plek op het strand, waar een incident is. En dus dat is echt de plek waar de alarmploeg uh, vanaf uitrukt. Ja, ja. Hey, uh, het oude gedeelte zie ik nog staan, hè. Ja. Ik heb hem ook eens een keer voor over gezien. Ja. Maar nu uh, staat daar een heel klein gebouwtje, terwijl hier een heel groot, modieus gebouw staat. Hey, je kan er vinden wat je ervan vindt. Ja.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 He, tegenwoordig gaat Lifeguard vaak niet voor uur op 19 s'avonds weg. Dus er moet ook af en toe wat gegeten worden. meer voor de gezelligheid of voor het werk? Nou, in de zomermaanden <laughs> tegenwoordig, he, de tijd dat om 6 uur het strand leeg was, is het echt voorbij. We ja. spraken dus om 8, 9 uur s'avonds, is men nog vol operationeel. Daarna moet er nog opgeruimd, schoongemaakt, afgespoten. Dus dagen zijn lang. He, dus er moet ook goed gegeten kunnen worden, goed uitgerust kunnen worden. En dat kan naar boven. Uh, en dan aan de voorkant nog een mooie meldkamer.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 is nog steeds hier een soort woordspoeder van... Uh, zeker, zeker. Ja. En, uh, ja, het oude gebouw het blijft toch een beetje nostalgie. Het wat, wat gaat even ja. kort. Uh, nog nog even geduld en dan is het ja, dit is plat. En Wat hier achter mij staat is uh, prachtig om te zien. Uh, jullie krijgen echt weer de aandacht die jullie verdienen. Nog één vraag. Hè? Um, blijft het een vereniging?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 Uh, dus daar zal zeker de komende tien jaar wat in gaan veranderen, maar ik denk dat de kern nog steeds is een is. Ja, wat ik zie op de eilanden bijvoorbeeld, is dat ze uh, livecards aantrekken ja. uit, de, uit de landen en die worden gewoon voor een zogenaamde vakantie betaald. Ja, ja dat zien we ook in de kop van Holland In Zuid-Holland steeds meer plekken waar een deel of alle livecards betaald zijn. Ik denk ook dat dat onafelkomelijk is voor de toekomst, ja, om te kunnen garanderen tegenwoordig uh, begint het seizoen nog in april en land, nou, nou, nou, kijk naar nou, vandaag oh, oh, dat, ja. dat is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 Jets waren dat. En uh, Crush on You. Een uh, zonnige zaterdagmiddag hier in Salford En ook uh, gelukt uh, voor uh, de opening van de Reddispost. Lekker weer daarbij. Uh, ja, dan krijg je echt uh, dat nazomergevoel. Straks gaan we weer terug naar Ben. daar ter plekke.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 Life's a limit of the station turn another page Every situation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 And running running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and. In this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your next. We got five minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect you. <encima> lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. 'Cause when we be out, girl, it's pulling beat out. You wouldn't believe how we wow shit out. Run it till it's burned out, turn it till it's turned out. I Up from northwest east south. Everybody, everybody, everybody yeah. let's get into it. Get stoned, get, it started. get it started, get it started, yeah. get it started. Let's get it started. Let's get it started, ah. let's get it started. here. Let's. Get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 A deal at the gate will bring the bug dot drill lose your mind, this is the time you're kissed All the things I know right now If I only knew back then There's no getting over, no getting over just no getting over you Wish I could speak